Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland en Denemarken mogen F-16's naar Oekraïne sturen. Dat heeft Amerika bepaald. De gevechtsvliegtuigen zijn in de VS gemaakt. Vandaar dat er groen licht uit het Witte Huis moest komen. Demissionair minister Ollongren denkt niet dat Oekraïne al snel met de vliegtuigen aan de slag kan. Eerst moeten de piloten nog getraind worden. Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van hoe, hoe snel... Dat lukt met de, met de Oekraïners, met de trainingen. Uh, dat is afhankelijk van welke landen wanneer in staat zullen zijn om ook te leveren. Uh, maar zoals Oekraïne nu zelf ook al heeft gezegd... dit is niet iets voor de hele korte termijn. Dit is echt een investering in de middellange termijn... van de versterking van de Oekraïnse luchtmacht. En met de F-16 zou het Oekraïnse leger beter tegen Rusland kunnen vechten... want nu gebruiken ze nog oude vliegtuigen. In het noorden van Italië is een Nederlandse jongen opgepakt... die woensdag zijn vader en een familievriend zou hebben Doodgestoken. De jongen van 21 was op de vlucht en verstopte zich in het bos. De politie zou hem daar in verwarde toestand hebben gevonden. FIFA-baas Infantino is nu al dik tevreden met het WK voetbal. Met nog twee wedstrijden te gaan noemt hij het het beste en grootste WK ooit in het vrouwenvoetbal. Het heeft 525 miljoen euro opgeleverd. Ongeveer net zoveel als dat het de FIFA heeft gekost, zegt Infantino. Voor het eerst deden er niet 24, maar 32 landen mee aan het WK. Zondag is de finale Spanje-Engeland en morgen de troostfinale tussen Zweden en Australië. Stel je bent op zoek naar een bijbaantje voor in het weekend. Heb je dan wel eens gedacht aan buschauffeur? OV-bedrijven proberen studenten te strikken om de gaten in hun roosters op te vullen. Bijvoorbeeld met Sanne van 24. Door de week is zij student aan de TU Eindhoven. En in het weekend zit ze achter het stuur van een grote stadsbus. En sommige passagiers die kijken inderdaad wel verbaasd op als ze in één keer zo'n jonge chauffeur aanzien komen. Maar ze reageren dan meestal wel heel erg positief. En ook mijn medestudenten. Die vinden het altijd wel stoer dat ik zo'n bijbaan heb als ze dat horen. Ja, niet alleen winst voor het busbedrijf en de passagiers, maar ook voor Sanne. Want buschauffeur verdient beter dan een baantje in de kroeg of de supermarkt. Het weer, langzaam minder bewolking, pas vanmiddag laat de zon zich zien. Dan wordt het ook warmer, 24 tot 26 graden in het zuiden. En het kan 28 graden worden. Morgen ongeveer hetzelfde, maar dan met wat regen tussendoor. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Even, een beetje laat. even wennen. We moesten weer uh, na onze vakantie. Nee, na mijn vakantie moet naar ik zeggen. Na jouw vakantie. hè? Was leuk in Londen, maar uh, ja, het is uh, nu weer uh, alle hands aan dek. Met morgen is het weekend. Ja, en, en wat hebben we allemaal vandaag? We hebben Lidi hier. Ja. Oh, goed. Hoe is het? Goed hoor. We gaan zo met jou praten. We gaan eerst eventjes. Uh, ik hoor het goed. Hoor je het goed? Ja, duidelijk. Hartstikke mooi. Ja. Top. Ja, de... de, de, de, de dit is nogal vol, klinkt het hier. Ja. Dat neemt het weg. Oh, wat goed. Hartstikke goed. Ja. Wist je niet? Nee. Ja. Nou ja, zie je, voor alles is een oplossing. Ik kunnen je ja. alles vragen. Nee, maar je liever leren. Ja? Ik ben nooit ja. te ja. houd om ja. te leren. <coughs> maar we gaan je dus ja. uh, vandaag interviewen. En... Uh, maar ik wil graag weten wie je bent en wat je gedaan hebt. En waar je geboren bent natuurlijk. Okay. En wanneer? Want je bent al aardig op leeftijd, hè Lili? Ja, 90 jaar. Wat een knappe. Hè? Ja. En ja. gezond, dat is zo belangrijk. Nou, Luister al 20 jaar naar mijn lichaam. In plaats van naar de artsen. <laughs> ja. ja. Mensen ja. luisteren niet naar hun eigen lichaam. Ja. Het lichaam geeft aan... Maar ja, je moet, ik, ik, ik ben altijd in homeopathie geïnteresseerd geweest. Ja. Maar je moet wel je voeten op de grond houden. Ja. Als er wat is, ga je naar de dokter. Ja. Ja, het bevalt mij goed. Nou ja, tot tien, nu toe gaat het hartstikke neem, goed. Ja, dus. ik neem tien verschillende vitamines. En daar, ik gebruik helemaal geen medicijn. Ik heb wel een lekker hartklep <krijg> En een beetje vergroot hart door het, door het nu gaat, ja, topsport hè. Goedemorgen. Maar die hartklep die flubbert een, ja, beetje, flubbert een beetje een beetje zei de cardioloog. Jou, uh, ja. Soms, er geen, <coughs> en ik neem de. Uh, uh, ik heb wel twee jaar bloedverdunners geslikt. Tot eentje zei: Waarom doe je dat? Ik wil niet zeggen. Sinds 2016 niet meer. Maar ah, het gaat goed. Ja. En het, het gaat goed met een lekker hartklep? Nou, luister maar. Ja. Want waarschijnlijk ja. heb je net daarvoor ja. gekregen. Okay, voor die lekker ja, ja, precies, ja, ik ja. kreeg beta-blokkers en uh, bloedverdunners. En ja. Die beta-blokkers heb ik na een dag weggegooid. oh ja? Ja. Kreeg je Moest je echt op in bed zitten slapen? Ja. Zo de mythe. <laughs> Mag ik niet zeggen? <laughs> ja, nee. Ja. Ik heb er geen last van. Die cardioloog die zei... Uh, het hart heeft er geen last van en u heeft er ook niet gelast. Nou, dat is het belangrijkste. Ja. Je bent er 90 mee geworden. Nou, dus precies. De 91 haal je ja. ook nog wel. Mijn, mijn moeder is 94 geworden en mijn vader 90. Ja, mijn oma is 97. Zo. Ik denk dat ik ook ouder word, want ik ben gezond. Ja. En was jouw moeder ook gezond? Bijvoorbeeld het laatste. Nee, die had uh, kanker. Ach? Die had een. Uh, uh, kanker van de darmen gehad, was, nee, was, ten eerste was ze heel ziek geweest, toen ik uh, um, de eerste keer in Engeland zat, toen was ik veertien, en toen moest mm. mijn vader, die was met mij mee naar Engeland, en toen werd mijn moeder, die werd heel ziek, die lag in het ziekenhuis, er was verkeerde diagnose van de arts, in het Juliane ziekenhuis bij de Bilderdijkstraat, mm. dokter, ik weet het niet, Isia's of het ja, Oké, okay, maar ik wil wat mm. leuke verhalen horen. Oh. <laughs> ja. <laughs> Allright. Daarom gaan we nu even over naar Roy. Goed zo. Roy. Hoe <laughs> ben je daar, Roy? Roy. Ja. Goedemiddag goede, goede allemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag. En, uh, ja, nou ja, we gaan uh, weer eventjes uh, Zandvoort in. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen uh, week in Zandvoort? En wat gaat er gebeuren de komende weken? En dat is natuurlijk hartstikke veel. Ja, Langzamerhand. Ja, gaan we toch richting de Formule 1 uh, volgende week. Um, ja, we begonnen met uh, allemaal berichten over uh, parkeerplaats Zuid. En parkeerplaats Zuid. Ja, uh, ja daar is natuurlijk Parkeer. de laatste tijd wel. Wanno. ja, ja. parkeerplaats pa uh, Zuid, dat moet gesaneerd worden nu, hè? Ja, dat klopt inderdaad. En uh, parkeerplaats Zuid die, uh, is nog wel, gaat de komende tijd nog steeds dicht. Uh, uh, ja, zijn, die is nog steeds verontreinigd met de asbest en uh, oh. ja, die, die, uh, die gaat de komende tijd uh, dicht blijven en uh, daar gaan ze in ieder geval hun best voor doen om ze snel mogelijk weer uh, ja, schoon te krijgen en dat uh, daar weer geparkeerd kan worden, maar het duurt nog wel eventjes en uh, ja, de gemeente is daar natuurlijk uh, druk uh, mee bezig, maar we hoeven in ieder geval niet onszelf uh, zorgen te maken om onze gezondheid uh, gezondheid, want uh, ja, het is uh, gewoon, uh, het wordt goed uh, gedaan en goed uh, schoongemaakt. Ja. ja, ik ben er wat keer overheen gedenderd. Uh, ja. <laughs> met lopend en dat soort dingen. Ja, ja, is het nog niet te merken hoor. Ja. Nee. Ik nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. vind het verkeerd regels <laughs> wel. Erg discriminerend. Hoezo? Ik ben B. Ik mag alleen in B parkeren. Ik mag, niet, uh, ik mag zelfs niet in B in Noord parkeren. Ik kreeg een, bekeur, een waarschuwing bekeuring. Oh. Belachelijk. Ik word constant ge gediscrimineerd. Als je oh. A bent, mag je door heel. Ik betaal toch net zoveel belasting, gemeentebelasting als, als A. Sorry Roy. Ik als ik u was, zou je, uh, burgemeester en personeel mee. Even, even je mond houden, we gaan door met Roy. Ik als ik u was zou ik een mailtje sturen naar de burgemeester, burgemeester.standvoort.nl um, Tuurlijk. Verder was uh, Caroline van der Plas uh, op bezoek uh, ja. in de gemeente. Um, en Sandvoort uh, was positief verrast, want uh, ze nam een bezoek aan, uh, aan, een, uh, ja, een, uh, aan het circuit. En uh, natuurlijk van haar partij, de BBB voor liefde, maar uh, nieuw voor de BBB natuurlijk. De boer uh, kwam uh, Caroline van der Plas uh, langs en... Uh, ja, ze ging even een kijkje nemen op onze mooie circuit en alle voorbereidingen natuurlijk voor uh, de Formule 1. En uh, ja, iedereen vond het heel erg leuk dat ze er was. En uh, ja, het was niet heel erg uh, bekend gemaakt van tevoren. Nee. Dus uh, ze kon in alle rust, uh, zelfs niet aan onze eigen zijn Media, jammer genoeg. Maar, uh, maar ze kon in ieder geval in alle rust uh, haar, uh, ja, in ieder geval op het circuit uh, en over het circuit gesproken, de komende, komende weken hebben wij bij sandvoetersite.nl 6f1, de sandvoetersite.nl 6f1, hebben wij een, een live blog. En uh, via deze live blog proberen wij de kijker en de luisteraar en, uh, en de lezer zoveel mogelijk op de hoogte te stellen wat er allemaal te doen en wat er allemaal gaat gebeuren en aangebeuren is in ons uh, dorp. Okay. En uh, nou ja, Ik neem jullie heel veel mee, er staat natuurlijk een berichtje over de city dressing van het centrum, dat het centrum weer mooi aan is gekleed, uh, dankzij Miracle Media en zandmarketing uh, en, en, en dergelijke. En uh, in ieder geval, uh, het staat hartstikke leuk natuurlijk met de vlaggen en overal. Ja. Uh, verder uh, hebben we natuurlijk uh, de mini-kermis die er is ja. gekomen in verplaats van het reuzenrad, wat natuurlijk een schande is, maar oké. Okay, uh, we hebben wel weer een minikermis. Of dat nou het Vind beste dit is. Vind voor... ja, Het is leuker. Maar die reuzenrad had er ook net zo goed dan twee weken langer bij gekund. En ja. uh, ik, ik denk dat er niet meer, meer of minder klachten komen over deze kermis. Of dan het reuzenrad uit de flat bewoner, bewoners. En uh, nee. kijk het is jammer. Dit gaat ook geluid maken. Dus ja. we gaan het meemaken. Uh, ik ben heel veel benieuwd hoe dat er gaat aflopen. Want uh, ja, de eerste geluiden zeggen al heel veel uh, dat, dat, dat bewoners toch niet zo blij zijn met dit idee. Uh, maar ja, het liefst willen ze een, een paar uh, grafstenen voor hun deur hebben staan, want dan is het stil. Um, hm. maar, maar wat het is een uh, wat, idee. Ja, hè? <laughs> <laughs> um, maar uh, wat uh, wel ook een uh, teleurstellend bericht is trouwens, uh, dat bijvoorbeeld ook uh, de IJsko-man, uh, die uh, op het pleintje ook zit bij het ja. en ook helemaal volgebouwd is met attracties. En dat je die hele, ja. ka die hele uh, winkel uh, niet meer ziet. Ja, alleen via de zijkant. Dus, ja. ja. Daar is niet weer goed over nagedacht. En dat is typisch Zandvoors natuurlijk. Daar wordt nooit goed over nagedacht. Maar in ieder geval, uh, de minikermis is wel positief. Want laten we het vooral positief ja. houden. Ja. De minikermis uh, is hartstikke leuk geworden. En over drie kwartier wordt die officieel geopend. Dus uh, okay. dan kan oh. iedereen naar de minikermis op Badhuisplein. Verder de loopbrug natuurlijk geplaatst. Um, op de site ja. de Facebookpagina hebben we een filmpje geplaatst. En op onze Instagram hebben uh, gedaan hoor. Hey. In één nacht. Ja, hè? en dat, uh, ja, er zijn er nog twee te gaan. Hè? Ja. Twee uh, loopbruggen te gaan. En uh, ja, dus de eerste was geplaatst op de Engelbertstraat. Bij, uh, ja, bij, bij de het, passage. Uh, bij de passage inderdaad. Uh, ja, en over de passage gesproken... ...voor gisteren kregen wij het nieuws dat uh, het de einde tijdperk is voor Le Grand Prix restaurant. En uh, ja, het, uh, het restaurant op de passage die, uh, die er nog alleen zielig staat... Uh, ...die is niet overgenomen door, het, door de gemeente Zandvoort en zal binnenkort ook gesloopt gaan worden. Dus dat, uh, hm. nou, dat, is, uh, dat is wel jammer... dat die tijdperk ook voorbij is... ...maar ja, we gaan er wel weer wat voor terugkrijgen... ...en het uh, was ook wel weer tijd... ...dat het wat mooier aangekleed werd. Ja, in die. Ja, het staat uh, echt als een vlag... ...op een modderschip op dit moment. Inderdaad, en daarom uh, is het belangrijk... ...dat deze knopen erdoor zijn gehakt... ...en ja, wat de gemeente... ...dat heeft uh, gekost, dat wil ik niet weten... ...maar het is in ieder geval eindelijk zover... ...dat dit uh, lelijke gebouw... ...nu ook uh, plat ja. gaat. Ja. En um, over de... Over de ...zandfordersite.nl slash f1 gesproken. Vinden mensen nou het leuk om een filmpje te sturen? Hebben ze wat leuks meegemaakt rondom de Formule 1? Of heb je een tip voor de redactie? Stuur gewoon een e mailtje naar een redactie ...en dan nemen wij jouw foto of filmpje mee in de, live, uh, in de live blog... ...en dan kunnen mensen op de hoogte blijven van allerlei leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld ook langzamerhand uh, zijn natuurlijk de vrachtwagens van de Teams... Uh, aan het aankomen in Zandvoort. En uh, gisteren was Team van Haas uh, uh, als eerste aangekomen. En uh, ja, die, uh, daar kregen we leuke foto's van, van, van toegestuurd. Dus blijf dit vooral wat doen. En dan zullen we gewijden dat het in die uh, live uh, blog uh, terecht uh, ja, gaat komen. Okay, dank. ja, mooi. Uh, <laughs> tot slot, tot slot. Uh, Zandvoort, de site, is ook op zoek naar een nieuwe cameraman. Vind je het nou leuk? Zit je op de bank gepensioneerd of uh, juist uh, als jonge god en denkt van... Uh, nou, het lijkt mij wel leuk om één keer in de zoveel tijd een leuk filmpje <lacht> met Zalvig uh, te maken. Jonge god. Nou, <lacht> dan, dan ben je wel. Het mag ook trouwens een dame zijn hoor. Geen Ik voel me aangesproken. Uh, uh, uh, <laughs> nou, dan moet je mailen, Pim. Ja. Naar, uh, naar bestuur. En daar uh, kan je uh, ja, kan je aanmelden als uh, vrijwilliger. En als, als jonge als, god. Als, als, of als, of als jonge god, ja. En dan uh, kan je meedoen, draai in het team en dan gaan we leuke filmpjes met elkaar maken. en ja. Dan, uh, ...gaan we Zandvoort nog meer op de kaart zetten. En het is uh, maar een paar keer per maand dat je gevraagd wordt om te helpen. En het is helemaal niet zoveel werk. Het is een paar uurtjes uh, in, de, in de maand om uh, mee te rijden met het team van Zandvoort in Sight. En ja, je hoeft daar je hoeft niet per se voor geleerd te hebben. denk je van, ah, ik vind het wel leuk om een camera bediening te leren. Nou, dan ben je ook van harte welkom. We leren het je graag. Dus uh, stuur vooral een e naar bestuur. En dan wie weet, zien we jou binnenkort wel ah, niet voor de camera, maar achter de camera. Nou, hartstikke mooi. Ja, nou, so, Roy, voor een beetje een rommelige uh, introductie. Maak maar duik, ja. misschien wil die mevrouw zich wel aanmelden die bij jullie nu zit. Oh, dat is een taartige vrouw. Daar zit ik op te wachten. <laughs> <hast> Wat wil je dat ik zeg? Beïntroduceerd? Ik dacht dat ik geïntroduceerd werd. <hast> ja, ja, ja, zeker. Dit nee, is Lady Stobbermans, voormalig nou de eerste kunstrijdkampioen van Nederland. Ja, ja, hè? ja absoluut. Ja, ja, ja, ik was de Noo allereerste Noo na dus de oorlog, dus... Ja. Dus als we de volgende keer uh, beroemde Zandvoorters hebben... dan komt Lindy er zeker in. Ja, nou ja, dat vind ik ook. We, zou, uh, we moeten dan maar even... het de, de Museum even een mailtje sturen. Dat, ja. Uh, ja. Is niet <laughs> All right. Want, hey, uh, Roy, bedankt. Tot volgende ja. week. He? Is goed, bedankt weer. En tot volgende week. Ja, dan hebben we natuurlijk oh, de Formule 1 nieuws. Volgende hè? week ja. ben, uh, hebben we natuurlijk een heel ander programma. Dus ik weet niet of... Uh, we kunnen toch gewoon bellen? Ja, maar ik ben er niet bij. Oh, ja, ik wel. Oké, okay, nou dan no. bel jij. Nou Pim, je hebt mijn nummer. Ja, ik heb je nummer. Oké. Okay. <laughs> Doe doei okay. oi, oi. Doe doei. Hoi hoi. Hoi, Doe hoi.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 Exactly how we once were It's goodbye <laughs> Alweer af. Kim, al je bent ook wel lekker bezig hoor schat. Gaat goed hè? Ja. ja. Gaat goed. goed, ja. Nou, ik heb nog wel een mededeling van uh, Marcel heb ik gekregen over... Uh, uh, play it loud. Even kijken, waar heb ik Marcel? Daar heb ik Marcel. Ah, je bent goed met <laughs> Ja, het wordt toch een zootje dus uh, wat dat betreft... Ja. Maandag 20 augustus beginnen we voor regio, beginnen voor regio Midden weer de scholen. Dus Play It Loud, een mooie aanleiding om de tweede Play It Loud selectie, Select... het programma met één vast thema en bijpassend muziek... Uh, terug in de geschiedenisboeken te duiken. Om jullie eens een lesje te leren. Een geschiedenislesje wel te verstaan in een uh, metal jasje... Twee uur lang neem ik jullie mee terug in de tijd om verschillende belangrijke en schokkende gebeurtenissen uit de mensheid te behandelen. Uh, toe te lichten en uiteraard te draaien. Het wordt weer een interessante avond en zoals altijd te beluisteren op ZFM Voort vanaf de bekende tijd van negen tot elf uur s'avonds. Nou. Dus we krijgen, uh, luisteren, ja. Ja, ook over de mensheid en alles, dus... Het komt helemaal goed met Marcel. Maar we hebben hier ook een stuk historie in de, in ja. de studio. Ja, dus. Lidie. Hoe is het allemaal zo? Hoe ben je tot kunstschaatsen gekomen? Mijn vader was er helemaal wezenloos gek van. Oh ja? Voor de oorlog al. Oh? Op de Linneerstraat hadden ze de eerste ijsbaan in Amsterdam. En ik was dus uh, vijf jaar. Uh, daar heb ik geschaatst, maar dat herinner ik me niet meer. Nee? Nee. En uh, nou ja, Toen begon de oorlog. Ja? Mijn vader was Joods, dus uh, mocht hij niet meer op de baan komen. Ik heb ook al voor, uh, voor de oorlog in de Apollohal gereden. Die was ook al gebouwd, geloof ik. Maar Apollohal was daar een schaatsbaan in? Ja, ja. Er was altijd een schaatsbaan. Het was dus best schaam tegenover mijn oma. Was Het was een ijsbaan in de winter... Ah, okay. En in de zomer was het, geloof ik, uh, iets anders. De zomers was hij gesloten. Ja. Nee, want, uh, ja, want ik mocht daar niet komen. Want mijn vader was Joods en die moest uh, de Hitlerjoek. Ja, dat, ja. dat, dat ging niet. Nee. Dus de hele vijf jaar van de oorlog heb ik niet geschaatst. Ah, ja. zonde. En Sjoutje is met vijf jaar begonnen. Het is een hele moeilijke sport. Ja, ja dat en je vertelde je al. Je moet heel en... jong beginnen. Ja. Het zijn veel onderdelen. Maar ja, het traint je spieren. En wat heel belangrijk is. Je kunt je spieren apart aanspannen en ontspannen. Ja. Met wat je met schaatsen moet doen. Dat kunnen de meeste mensen niet. Nee. Nee. nee. Dat ja, is ongelooflijk, ja. Al je bilspieren enzovoort. Ja. Ja. Je tekent dus op het ijs die verplichte figuren. teken je op het ijs met je schaats. Dus als je een bracket tekent, en ja. op ja. het punt van die bracket moet, moet je op het punt heen. van je ja. schaats staan, niet eh, precies op je punt, je billen spannen, ja. en dan ga je oh. naar achteruit, en ja. dan ontspan je ze. En dan rij je weer verder. Ja. Dus ja. Het is een hele moeilijke voor. Je tekent ja. op het ijs. ongelooflijk. Ja. Maar je bent dus vaak op je billen gevallen, denk ik dan. Hè? Oh, absoluut, beginnen? ja. ja? ja Bond en blauw. Wat je leert is, uh, als je achterover... ...valt kin op je borst, want anders krijg je een schudding. Want ijs is hard. Ja, ah, ja. Ja, en schaafbonden, hè? Je, je glijdt door. Vroeger was er, maar ik weet niet of dat nu nog is... ...maar vroeger zat er ammoniak dus... Uh, in, het ...in het ijs. En dan kreeg je een schaafbond. En dan moesten we meteen in Richmond naar de... ...naar de secretaresse. En dan kreeg je een watten met uh, wit erop. En dan kreeg je geen blauwe plek... Het kennen ze in Nederland niet, het is ongelooflijk. Als je meteen ja, op een blauwe ja, plek, als je stoot, witshezel erop doet. Toverhazelaar is dat. Ha? Je kunt het hier ook kopen, maar alleen over internet. Dan krijg je absoluut geen blauwe plek. Het is ongelooflijk. Maar jij bent dus eigenlijk ja. de pionier geweest van het Nederlandse kunstrijden. Want ja. eigenlijk kennen we jou niet eigenlijk. Gek nee. genoeg, hè? Nee, alleen nee. je opvolgst natuurlijk, ja. Ja. ja. ja, ik was de allereerste kampioen van Nederland echte officiële kampioen ja. Ja. ja ja ik was 47 juniorenkampioen ja 48 was ik officieus kampioen omdat het was, nog, het was een nationale wedstrijd van een van de officials van de KNSB. die kwam naar me toe je mag jezelf geen kampioen noemen dat ben ik nooit vergeten <lacht> <lacht> <ben> zo'n ratvent <lacht> maar hoeveel waren er dan hoeveel kunstrijders dat weet ik niet meer dat is zo raar ik weet ook niet wie Tweede was... Nee? Het zal wel Rietje van Erkel geweest zijn. Oké. Okay. Rietje van Erkel was tijdens mijn uh, tijd... Zij is al Rietje heel lang van dood. oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Maar je hebt en, volgens mij heel wat meegemaakt natuurlijk, hè? Maar tot je achttiende zei hè? Niet, ja. Dus niet erg lang, nee. Nee, nee toen... Achttien uh, ben ik... Ja, toen had ik, was ik tiende van Europa. Tiende, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, oh. En... Uh, ik was derde met verplichte figuren. En Nelly Maas gaat ze toen ook in dezelfde uh, wedstrijd. En die was een super... Die, die had ook geen zenuwen. Die kon fantastisch vrijrijden. Zij was tiende met de verplichte figuren. En ze, toen, toen zij vrijgereden... Was ik tiende en zij was derde. Oké, wat mooi. Ik weet niet meer welk jaar dat precies was. Nee. Huh. Ja. Maar je bent ook een olympisch kamp? Of, uh, niet kampioen, of, je mee? nee. Je nee. Mocht mee, was toen, toen in, in, in 52 ja. was een uh, voorrecht, was iets bijzonders, okay. dat je ermee mocht doen. Ja, maar okay. ja. Ja. Ja, niet iedereen mocht meedoen. Nee. En je mocht ook geen geld krijgen, je mocht, je mocht, je mocht geen professional zijn hè, vroeger. Nee, nee, nee helemaal nee. niet. Nee, ja. als, uh, het was zelfs zo dat de KNSB mij zei, als ik uh, zomers tennisleraar werd, ja. Was ik meteen professional kon ik niet meer... was ik geen amateur voor schaatsenrijden meer. Oh, okay. Niet dat ik... Ik was helemaal niet in tennis geïnteresseerd. <laughs> <laughs> maar dat, dat ben ik nooit vergeten. Dat vond ik zo raar. Ja. ja. En terwijl raar. later dan krijg je die... die, die basketballers die met... Uh, grote salarissen... Ja, uh, ja. wel aan de Olympische ja. Spelen ja. ja. deden. voetballers en zo, ja. Ja. Ja, klopt. ja. En deed je ja. ook een conditietraining en zo? Wat zeg je? Deed je ook een conditietraining? Nee... Nee? Nee, dat zei ze, dat schaatsen was conditietraining. Conditietraining bestond niet. Zomers ging mijn vader wel, uh, moest, ik, uh, <laughs> moest ik snel lopen, snel wandelen. Snel oh handelen. ja? Ja, ah. ja, want zomers uh, was er drie maanden geen ijsbaan. Nee. En uh, uh, in Amsterdam-West, de Polderin. Wandelen, vond maar ik. Maar waarom ik... snel wandelen? Ja, een beetje een raar loopje is dat eigenlijk. Ja, ja, ja maar ja. voor de beweging, hè? Voor de beweging, oké. Ja, een soort joker bestond nog niet. <laughs> nee, nee jokte. Dat, nee. uh, dat bestond nog niet. Ja, maar conditietraining zal er wel geweest zijn, denk ik. Ja, ja dat spaces, weet ik niet. Niet nee? nee? conditietraining zoals ze het nu doen. En noem eens een andere uh, die je bent tegengekomen op de Olympische Spelen in 1952. Hartlofster was toe, hoe heet van die blanke schoenen. Nee, die was er niet. Nee, nee. nee die was later. In 1952. Geen idee. De, de, de Olympische Spelen in de zomer waren in, in, in, in Finland. In Finland? Oké. Okay. Ja. De zomerspelen waren in Finland. En de winterspelen waren... waren, waren in Oslo. In Oslo. In Oslo. Oh ja. ja. Ah. In de... Hoe heette dat stadion ook weer? Oh, ja. Holmerkollen... Hommerkollen, daar werden we ondergebracht. En we werden met bussen naar het uh, stadion gebracht. Het oh, okay. was koud. Dus he heel veel uh, ijs, dus ijs op de Sneeuwje. grond. Ja, ja. Ja, zoveel ijs, een ja. Maar dat is voor jou wel prettig, want je schaatsen onder een huppakee. Ja, ja. <laughs> nou, dat deden we dus niet. Nee. Die we Ik had speciale schoenen. Ja. Die werden aangemeten uh, op platte grond van je voet. En dan de maten om je breedte. En over de wreef en om de enkel. Oké, okay, dat was. De Ik zag nu dat ze een ander merk uh, schoenen hadden. Oké. Okay, nu yeah. hebben ze een ander merk schoenen. Okay. Want je voet moet daar helemaal in zitten. Die, die, die mag niet bewegen, want dat is nee. gevaarlijk. Je ja, ja, kan ja. je enkel breken. Ja. De, die voet die was, zat helemaal vast in je schoen. En hoe ja. hoog kon jij springen? Want Sjoukje Dijkstra sprong meters hoog. Meters hoog, ja. Meters hoog. Ja, Sjoukje nee? ja, was niet zo groot. Hoe korter je benen, hoe hoger je kunt springen. Nee, toch? Ja, ja absoluut. Want het duurt langer. Ik was lang. Ja. Uh, en uh, ik heb lange benen. Ja. En dat duurt veel langer. Alles duurt langer als je, als je lang bent. Alles. Duurt, als, ik, als, ik, als, als je korte arm. Dit is kort. Ja. Dit, dezelfde beweging is veel langer. Het ja, ja. Ja. duurt veel langer. Duurt, ja. Ja. Maar je leert het gewoon. Ik sprong ja. ook vrij hoog, hoor. Maar niet zo hoog als Sjuiken. Nee. Nou, ja. waarschijnlijk, dat weet ik niet meer. Nee. En wat was je favoriete figuur eigenlijk? Ja. Ja, hoe noem je dat? Ja, uh, uh, ja inderdaad. Figuur. Uh, uh, wat je deed op het ijs. Ik vond de mond heel erg fijn. <coughs> dat heb je. Mond. Ik, ik vond ja. het uh, mooi ja, mooie ballet. Uh, ik kon heel goed op de muziek dansen. Oké. Okay. Uh, en uh, nou ja, uh, dubbele axels deed ik ook al. Ze uh, oh. doen nu vier dubbele axels. <laughs> ik vind dat niet goed dat ze doen, want het neemt de mooiheid van het schaatsen weg. Schaatsen uh, moet ballet op uh, het ijs zijn uh, met sprongen uh, ertussen. Begrijp je? Ja, ja, ja. Elke keer als je een moeilijke sprong doet, ben je gespannen. Ja. En dan gaat het mooi, dat merk, dat, dat wordt gemerkt. Ja. Ja, ik vind dat jammer. Dat, uh, Dick Button was bijvoorbeeld de kampioen van Amerika. En die jongen die kon springen, dat was niet te geloven. Die maakte een spreidsprong, ja. maar maakte een axel. dat is anderhalve draai in de, in de lucht, ja. in spreidsprong. Zo spectaculair. <laughs> Ongelooflijk. Wat een, een ongelooflijke rijer was dat. Ja. Ja. Nou, ik heb vroeger ja. wel eens gekeken naar kunstrijden, maar ja... Ik vond het ja. wel mooi. Ik vond het ja. wel mooi inderdaad. Ja, is wel. Als het is mooi, je dan ging... maar er dus gaat heel veel training in. Ja. Ja. Gewoon training, trainen, trainen. Ja. En als ze gingen ronddraaien dan gingen eerst met de armen wijd... en dan zo boven hun hoofd, dan gingen ze als een gek draaien. Ja, dat vond ik altijd mooi. Ja. En dan ja. we weer uit. Ja, ja. Uh, pirouette bedoel je. Op pirouette, ja. Ja, ja. ja, dan ja. moet je achteruit overstappen, maar zet je aan. Ja. Het is uh, forces of gravity hè? Okay. Als je iets draait... Ja. dan draait het terug. Alles is... Alles is uh, je lichaam ook? Ja, Ja, ja. natuurlijk. Ik kan het hier wel gaan doen, maar... Uh, <laughs> het is moeilijk te uit te drukken. Je, ja, je ging ja. achteruit... overstappen. Ja. En je hele lichaam draaide je. Ja. En dan de hele lichaam om die oh, pirouette te doen oh, ja. moet je alles ronddraaien. Ja, je gaf een swing eigenlijk. Heel Ook daad. swing. Ja, en met, ja. met, met in de lucht hetzelfde. Ja. Dus ja. als je ja, gebruikt je armen en je benen om omhoog te springen. Dat is waar, ja. ja. ja. ja. Het is Zo. een moeilijke sport, ja. hele moeilijke sport. Ja. <laughs> Eén van de moeilijkste. Ja, met heel, heel veel onderdelen ook. Maar dan heb je heel veel moeten trainen, denk ik. Hè? Hey, ja, yeah? zeven uur per dag trainden we. Zeven, toen al? Zo. Nee, in, in, toen ik vijftien, zestien was ja, in Londen. Ja, ja. We begonnen... <coughs> ik was veertien. Toen uh, ging ik vijftien voor het eerst naar Londen met mijn vader... om een kamer te zoeken. En uh, ik kreeg uh, duizend schulden mee. Genaaid in uh, schouder... Uh, of in de zoom van mijn jas, want je mocht ja. geen vissen meenemen. <laughs> nee. Oké. Okay. En uh, dan, uh, mijn vader had precies uitgerekend hoeveel alles kostte, tot op de penny. Ja. En uh, me eten, smiddags at ik op de ijsbaan en s'avonds kreeg ik uh, lunch, uh, of kreeg ik uh, diner, ja, diner ja. Uh, bij de dame bij wie ik in huis was. Oké, okay, ja. Dat was uh, een kamer. En ja, naderhand, uh, dat was toen ik uh, dus, uh, <coughs> nee, we als eigen hapje kookten we niet. Dat deden we nog niet hmm. toen. Nee. Nee, nee, nee, Maar duizend euro voor, of, of een gulden van je vader, je, dat moet je zelf meenemen. Ja, duizend schulden. Ja. ja, en waarom ging En dat dan werd en dan mijn vader had op de boot naar de eerste keer een uh, meneer Drees ontmoet. Ja. Dat was een Engelsman. Die okay. had een uh, bloemenkwekerij in, in, in Zuid-Engeland. Ja. En die had Hollands geld nodig. Oh, oké. Okay. Yeah. Want toen kon hij geen. Ik kon geen devies. Hij kon ook geen devies. Hij ging naar Altsmeer ja, om duurlijk, ja. in te kopen. Ja. Ja. Dus uh, zodra ik in Londen was, belde ik die meneer Drees. En die kwam hm. dan naar Londen. En die wisselde de duizend gulden om in, in, in ponden. En dat was precies genoeg. Voor mijn, ES, mijn huur, wat ik voor die ja, kamer moest ja. betalen. Ja. Vader had alles uitgekregen. De, de entree naar de ijsbaan, de lessen twee keer per week. Of, ik weet niet meer hoeveel keer per week ik les had. En uh, het eten. En ik kon oh. niet links of rechts uh, doen. Mijn moeder stuurde me voedselpakketten. Ha, Want nee. alles was toen in de veertiger jaren, was veel nog op de bon. Ja, ja ik had dus ik hoefde mijn moeder stuurde me pakketten met boter en kaas ja en chocola chocola was nog op de bon toen en, uh, was na de oorlog ja, hè he? heel ja. veel in veertige jaren veertige jaren was hier was alles heel snel vrij en in Londen niet ah, oké okay. nee. dus ik hoefde alleen brood en uh, brood en, uh, en oh ja en, nog <laughs> een van mijn ooms had, was groenteman in die Anneefertsestraat ja en die uh, had een uh, collega in, op uh, Covent Garden. Dat was ja. de, de grontemarkt toen. En ik mocht dus op zaterdag met mijn grote tas... schaatstas, en een grote schaatstas waar mijn schaatsen in zaten. Mocht ik naar, ging ik naar Covent Garden, naar die man. Dat was ja. een kennis van mijn oom. Mijn vader betaalde mijn oom. Ik mocht die tas met het mooiste fruit vullen... Of Want vullen. het fruit ja. van Covent Garden was voor de winkels. Ja, ja. Oh, en ik mocht die tassen ja. vullen met peren, die waren zo groot. Peren, appelen, bananen, sinaasappels, die hele tassen gevuld met fruit. Zo. Dus ik kocht alleen brood. Ja. Boter ja. en kaas kreeg ik van mijn moeder. Ik had dus een dieet brood, boter met kaas ja. en fruit en chocola. Perfect dieet. <laughs> ja. En chocola. Nee, ja, verkeerd dieet. Nee, perfect dieet. Ja, grappig hè. Ja. Even een muziekje tussendoor. Wat? Even een ja. muziekje tussendoor. Okay. We zijn weer terug. Ah, we zijn weer terug. Ja. Lidie, jij bent ook een keer goed uh, geblesseerd geweest. Ja. En een jaar eruit geweest. Ja, dat was, was zwaar in 49. Geweest, ja. Ja. ja, Ja. hoe kwam dat? Ja, uh, bij mijn moeders bevierde uh, altijd... Uh, mijn moeder kwam uit een grote familie. Dus uh, oudersavond kwam iedereen bij elkaar. En bij mijn moeders familie, een de oom deed een somersault... Iedereen deed iets. We dansen. Mm. Ik moest de dans van de zeven walers doen. <laughs> Altijd omdat ik Dus Ik speelde ook accordeon met een nichtje samen. En ik... Uh, twaalf uur. Ik maak een sprong. Ik, ik spring in een spagaat. De wild was natuurlijk vrij wild. Ja. En ik scheur mijn schoenmakerspiertjes. Zit in je lies. Ik kon niet meer overeind komen. Pijn. Pijnlijk. Ja, ja. Uh... kan niks aan gedaan, moet gewoon herstellen. Ja. Dus was ik een jaar buiten werking. Ja, ja nou, dat heb is, ik uh... geweten. Ja. Heeft het heel veel nadelige uh, gevolgen <coughs> gehad voor je carrière? Nou, niet echt. Nee? <coughs> Vind ik niet, nee. Nee. Het is... jaar erop, 50, 1950, 51 en 52, werd ik drie keer kampioen achter elkaar. Ja. Ja, en ja. toen kreeg ik dus die zilveren ja. schaats. Van de KCA Kunstrijders Club Amsterdam. Ja. <coughs> Want die Jaap Edebaan uh, was er toen nog niet, hè? Nee, de Hokkei. Okay. Nee, Jaap Edebaan was helemaal niet. Het is uh, lang ver. Ja, ja. Daar heb ik nog geschaatst. Uh. Ja. <laughs> ik heb één keer daar geschaatst. Jaren okay. geleden. Ja. <coughs> Toen had ik jaren niet meer geschaatst. Op een middag. En toen viel ik, leed ik achteruit. viel plat op mijn kop. Plat achteruit. Zo. Ik lag een half uur bij de... Bij de... Eerste hulp. Bij de eerste, eerste hulp. hulp? Ja. Ik, had geen, ik had niks gelukkig. Maar uh, zonder is het toch beter dat ik eventjes liggen ging. Ja. ja. Dat heb je als je jaren niet ziet. Ik zou nou helemaal niet meer durven schaatsen. Nee, met twee nee. heupen en een nieuwe knie. <laughs> Wanneer heb je dan voor het laatst geschatst? Oh, ik kan me niet herinneren. Nee? Nee. Echt in die strenge winter in 63 of zo? Of nee, uh, wat ik nee? durf ze niet meer. Ik heb ze nog wel, maar ik durf ze niet meer onder te doen. Nee? Nee. Ja, met ja Als ik wat breek. Ik, ik breek niet zo gauw. Ik huh? heb geen in gelukkig. Ah. Oh, <laughs> hij moet meepraten. <laughs> ja, je bent heel lief. Ja. Ja, volgens de luisteraars we hebben we ook twee honden hier. Ja. De dames hebben ieder een die Charlie er mee. Die meedoen. Ja. We hebben twee Charlies hier. <laughs> twee Charlies. Dat is ja. ook grappig, hè? Ja, hè? Ja, ja. Een Charlie klein en een Charlie groot. En Charlie nou, ja, en toen uh, in 1952 was de Olympische Spelen. Dat was, uh, ik was 22ste van 1944. Oh, uh, oh. Nou. Ik was de allereerste Nederlandse die tegenwoordig werd. Oh. Ja. En Ja. <coughs> De hardrijder, ik was de enige dame, want er waren ook geen uh, dames hardrijders toen. Helemaal Nee, Nee. nee. Okay. En die, uh, co de, hoe heet het? Uh, uh, Kees Schenk? Nee. Nee, de, de, de, de, de man die over het ploeg ging. Coach. Oh, de coach. Ja. Ja. ja? Nou, dat was niet coach, is trainer. Hij ja, ging alleen die... over de ploeg, over de... ploegleider. Ja, uh, nee, dat heeft een speciale naam. Ja. Uh, chef het equip. was de Scheefse vader. Ja. En die vond het maar niks dat ik meeging. Ik was de enige vrouw ook. Oh, ah, Oké. Okay. Dan kon me dat niet zoveel schelen. Ik, uh, ik was groot en sterk. Mooi. <lacht> <lacht> <lacht> <Ja. lacht> maar uh, ja, dat, uh, toen ik... Uh, ik, had een, uh, ik, moest ik moest gemasseerd worden... Want ja, ik werd regelmatig in Engeland, toen we trainden, één keer in de week werden we gemasseerd. Ah. En ja, Aad Schenk, de, de vader, die wou, de masseur, die had geen tijd voor mij. En toen is mijn moeder naar, de, naar die Zweden, ik had hele mooie benen. Ja. En al die mannen die waren verliefd op mijn benen wel. ja, ja. En die, Toen zei je, een Zweedse had er... Oh, kom maar met ons mee, wij hebben een fantastische... Nou, toen werd ik toch... Ja, want je moet wel... Ja, het het is, absoluut. Het is uh, om de, ja. uh, voor je algeheel welzijn en ja. goed te rijden. Echt es, belangrijk. Blessures voorkomen. Tot nu aan toe, elke twee weken, worden ik, word ik, word ik mijn benen gemasseerd. Hartstikke goed. Ja. ja. Maar je moest de mannen van je afslaan. <laughs> nou, <laughs> ik was niet echt seksueel hoor. Nee. Ik, was, ik had een A-figuur... Ik was plat van boven en zo zo'n kont. <laughs> nou, hij was wel een mooie meid, maar dat wist ik niet. Als ik... Mooi mooie rood haar natuurlijk. Ja, ja. zo'n bos. Ja? ja? Even groot als je billen. Huh? Even groot als je, je billen. billen. Ja, absoluut. Zo'n bos rood haar. En Rietje van Erkel, die was klein en had... Blonde pijpen krullen. Oh, heel en anders, ik ja. zal nooit vergeten, toen ik elf was, zij scha wij schaatsen dus tegen elkaar. Ja. Wij waren de beste vriendinnen. Oké. Okay, ja. En wij mochten dus op de ijsbaan, werd die op een gegeven moment, mochten wij onze kuur oefenen. Ja. En als Rietje van Erkel reed, klapte iedereen. En als ik reed, klapte niemand. Oh, oh. Dat heb ik nooit oh, vergeten. Nee. nee. Toen, ja, het was echt heel... Was, maar wij waren niet, waren niet de schaatsers het Dat was de aanhang. De aanhang, ja. Ja, oh, de aanhang. Onsportief. In, ja. Sport, in sport is geen sportiviteit. Toch niet, nee, nee? absoluut, nee. Niet. absoluut nee. niet. Absoluut niet. Je, je zou denken, de Olympische Spelen wel. Dat is toch ja, een verboerdering. Ja, maar het was een anders, toen was de Olympische Spelen was een, uh, een voorrecht dat je mee mocht doen. Ja. Dat was echt heel bijzonder. Al die mensen bij elkaar. Al die verschillende landen bij elkaar. Het was ja. echt geweldig. Het ja, ja. was een ja. ervaring. Ja. Dus echt, uh, ja. Het was nog het motto van uh, meedoen is belangrijker dan weer. Ja, precies. Ja, ja. ja, ja. ja. absoluut. Toen wel. Ja. En heb je nog de vlag mogen Dragen, dragen toen je, hè, en je op een gegeven moment gaat, toch alle krippen. Ja, ik je mocht je de vlag dragen, inderdaad. Ja? Ja. Ah, ongelooflijk. Dat ja. is ja. Ja, de enige dame bij de, daar, bij de Hollandse ploeg. Echt waar? Ja, echt waar. Er waren ploeg. geen dames hardrijders. Nee, maar uh, er waren andere atleten. Nee, ik was de enige van Holland, in de Hollandse ploeg bedoelde ik. Ja, oké, okay, in de Hollandse ploeg. En we hadden ja. alleen maar schaatsers, we hadden geen skiers en dat soort dingen. Ja, bij. natuurlijk waren die er ook bij. Oké. Okay. Ik weet, weet je dat ik eh, niet meer herinner hoe dat ging in de Olympische Spelen toen? Of we er zo doorheen liepen? Ik weet het niet meer. Oké. Okay. Het zal wel geweest zijn. Ja, ja. moet dat wel. Ja. Dus, uh, dat was... De, er moet een film van zijn. Dat zou ik wel eens willen zien. Hoe ja, dat dan gaan we opzoeken. We gaan ja. eens kijken of ik het op YouTube kan vinden. Ja. <laughs> Oké, okay, weer wat muziek. The Three of Night met Joy to the World. zijn we weer. Oh, we, zijn, we zijn weer laat. Oh, sorry. Een zootje ik, is uh, wat, wat heb je gevonden? Ik heb de opening van de Olympische Spelen in 1952 gevonden in Oslo. Leuk. En die stuur ik nu naar Pim. En Pim stuurt hem naar jou, lady. Ja, en die stond gewoon op uh, YouTube. Stond op YouTube, ja. ja. Leuk. Want in 1952 ben je gestopt eigenlijk. Eerste Olympische Spelen. Toen ben je gestopt met schaatsen. Uh, ja, toen. Uh, ja, ik had het beste bereikt wat ik bereiken kon eigenlijk. Ik was toen 18. En uh, toen werd ik. Uh, heb ik een jaar niks gedaan. En. Uh, uh, even kijken. Toen. Uh, ik zou les gaan geven in Den Haag. En toen kwam ik in april in uh, Londen om te trainen. En toen zegt uh, Arnold Keurswieren... wat ga je nu doen? En ik zeg, nou, ik heb een baan aangenomen in Den Haag. Op <laughs> de hockey. Zegt die ben je dan gek? We hebben een uh, Davos-coach nodig. Je bent veel te goed voor Den Haag. Je moet, uh, je, je bent, uh, we hebben een coach in Londen nodig. Oké, okay. ja. Yeah. Nou ja, mm. ik had al gezegd... <laughs> dat ik zou gaan lesgeven daar. Maar ja, ja binnen, binnen, een, binnen een dag was het contract getekend natuurlijk. Ja. Of, ja, veel leuker natuurlijk daar in Davos. Ja, ja. Ik, we ja. gingen elk, elk jaar met de coach, met kurswielen, naar uh, Davos. Om twee weken te trainen in de eerste twee weken van januari. Oh. Want als je in de bergen op 2000 meter je kuur kunt rijden, drie minuten. Dan kun je het op de ijsbaan, vlieg je er doorheen. Oh, okay. ja, dat, dat is slim, goed ja, voor ja. je longen en voor je uithoudingsvermogen. Ah. Ook het springen op natuurreis daar. Je springt veel hoger. Met veel minder energie ah. heb je ervoor nodig. Dus is echt een stuk verschil. Apart, ja. ja. Ja, wat leuk. leuk ja, dat is de, daarom is dat training in Davos ook zo uh, ontzettend. Oh, dat is leuk. En uh, twee keer per week had ik op uh, woensdag en op zaterdag... had ik de kinderen van Davos... Ik sprak ook, je leer ook goed Zwitserdeutsch, hè? Ja. We hebben een dubbel negatief. Ik ga me gelorken. Ik ga me Ik kon goed Zwitserdeutsch praten. Natuurlijk. Leuke taal. Dus net als Afrikaans. Die hebben ook een dubbel negatief. Een dubbel, ja. Oh, ja. Ja, een oh. leuke taal. Ja. Maar ja, ik vond het leukste om de kinderen les te geven. Ja. ja. Dat was zo leuk. Ik, had, ja, ik werkte zeven dagen in de week. Van, van negen tot vijf uur. Elke dag. En maar lesgeven aan die... Uh, printen elke twintig ja. minuten een andere Zo. Een half uur voor, uh, voor, voor lunch. Ja, ja. En ja. Dat is en, hard werken. Ik had het meeste verdiend dan iemand ooit daar verdiend had in Davos. Ja? Het eerste jaar, ja. <laughs> ja geweldig. Ja, was, ja. Ja. ja, ik vond het ook leuk om te doen. Het was le leuk om daar les te geven, overdag ook omdat elke twintig minuten moest ik een andere taal spreken. Ah, Oké. Okay. Dat was heel leuk. Engels, Frans, Duits, uh, Italiaans schende ik niet. Maar uh, Italiaans is niet zo moeilijk. Ik, ik deed voor, maar ik, uh, zei, hoe noem je dat? Piet, de gnocchio. Ben ben uh, buig je knieën. Dat is heel belangrijk met schaatsen, dat je je ja. knieën buigt. En als je met stijve benen kan je niet rijden, nee. dan val je meteen. Ja. <laughs> en je breekt je knie. <laughs> en je breekt ja. daar niet noodzakelijk. Je, je valt gauw ja. achterover dan voorover met ja. schaatsen. Ja. Het eerste wat ik ze leerde was, kop op je borst als je achterover valt. Kop ja. op je borst. Ja. Dus je hebt er nog een hoop profijt van, hè? dat je geschaatsd hebt ooit. Wat? Je hebt een hoop feit dat je vroeger ja ook oh absoluut ja, ja. nog nog ik, steeds. Ik heb nou overal artrose, ook in mijn enkels. Ja en ja, ik weet niet, ik verlies mijn evenwicht al door. Dat is heel vervelend, maar ja. ik val niet. Mensen willen me opvangen, ik vang ja. mezelf op. Ah ja ja ja. Het is dat die enkels doen pijn, denk ik. Ik, ik weet niet wat. Het is de dokter zegt, het is niet serieus, het is niks. Ik dacht het, zit het in mijn hersens of iets dergelijks, ja. maar ja. blijkbaar niet. Nou, ik val ook niet. Ik bezeer me nooit als ik ruimte heb. Als ik val. Ik, drie jaar geleden had ik een nieuwe fiets gekocht. En ik ga fietsen. Zodra er een auto aankwam, viel ik eraf. Ik schrok en viel. Maar ik, ja, ik, ik weet het niet. Ik viel gewoon met fietsen al op het straat. Ik bezeerde me niet. Ik stond gewoon weer op. En uh, ging ik ging weer lopen naar huis. heb fiets gauw teruggebracht. Oké, okay, maar dat was dus je, je schaatscarrière. Oh, ja. Twee feit afgelopen. Dan gaan we na het nieuws verder met je andere leven. He? Want je hebt meerdere levens volgens mij meegemaakt. Ja, ik heb ja. drie levens gehad. Drie levens gemaakt. Nou. nou, mooi. We hebben, leven 1 hebben we gehad. Dus na het nieuws en zo gaan we met Nou, levens... ik trouwde in 2019. Uh, uh, gaan uh, we het zo vertellen. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.